Ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In het katshuis zijn deskundigen en het demissionair kabinet... met elkaar in gesprek over de coronaregels. De avondklok, de bezoekregels en het sluiten van allerlei plekken. Al die regels gelden nu tot half maart, zegt verslaggever Roel Bolsius. Zeker is dat een groot deel van die maatregelen zal worden verlengd. Wat dat betekent voor de avondklok...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 In de buurt van Ede in Gelderland is vanochtend een wolf doodgereden. Het beest werd geschept toen het over wilde steken en raakte toen zwaar gewond. Het is waarschijnlijk een vrouwtje. Ze gaat nu voor onderzoek naar de Universiteit Wageningen. En in Krimpen aan de IJssel staan vanmiddag zo'n 300 mensen met regenboogvlaggen voor het stadhuis. Ze voeren actie omdat de gemeente niets doet na uitspraken die een plaatselijke dominee deed. Die reep de gemeente Krimpen op om zondig leven uit te bannen. Onder meer homoseksualiteit. Vind deze jongen echt niet tof, vertelde hij eerder al in de YouTube-serie Boos van Tim Hofman. En dat komt omdat hij een aantal ja, uitspraken heeft gedaan uh, die best wel discriminerend en haatzaaiend zijn in mijn ogen. Ja. Uh, wat hij heeft gedaan is hij heeft een brief gestuurd naar de gemeente. De gemeente. Hij heeft in twee kantjes uitgelegd dat uh, homo's eigenlijk verbannen moeten worden. En de reden daarvoor uh, is omdat hij ja, vindt dat uh, doordat wij homo's accepteren in onze samenleving onder andere dat we daardoor nu het coronavirus hebben. De burgemeester van Krimpen was ook bij de demonstratie en zei dat hij alle brieven met persoonlijke verhalen die de actievoerders hem gaven gaat lezen. Het weer in het zuiden schijnt de zon flink in de rest van het land is het bewolkt. Er kan in het noorden een buitje vallen maar verder is het droog. Het is zo'n 6 graden. FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Quax van de ANWB. We zijn werkzaamheden op de N207 al verrichting Hillegom. Daardoor voor de aansluiting met de A4 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Heb je klachten zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen.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 Jen mm -hmm. In de jaren kwamen de boy bands in één keer opzetten. De Backstreet Boys en Boyzone bijvoorbeeld, maar ook all for one En die hoorde ze juist met hun grootste hit, I swear. Dat allemaal aan het begin van het derde en laatste uur weer van Zos. Wat gaan we in het derde uur van de Zaterdagmiddag-editie doen? Over een tweetal platen gaan we naar de Pitsstraat en wel naar het item Pit Report... Zo hand zijn de presentaties van de diverse Formule 1-auto's allemaal al geweest. En is er natuurlijk nieuws uit de wereld van de Formule 1. Dat over Pit Report. Uh, half vijf is het tijd voor het dieren van de week. En het dieren te huis is een actie begonnen onder de pakkende titel...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 De zonfestival plaat allertijdig geweest. Dat ben ik benieuwd naar. Nou, oh, dat... het, is, uh, uh, het zou baskisch zijn, maar oh. het is uh, uiteindelijk Spaans geworden. Spaans baskisch. Erg toe, Ja. Parade kennis. Deze staat op uh, nummer 1 van in ieder geval de Belgische luisteraars. Ik <lacht> hoop dat jij hem ook leuk vindt. Ja, ik ken hem. Wij wel in ieder geval.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 Het staat ook wel bij mij op de favoriete lijst hoor. Deze is van Mastadades En rs Tool. Een plaat uit nou, ja, de begin jaren 70, ...Zongfestival voor Spanje. En dat gaat ook meteen de zon schijnen hier. CFM Race Radio, pit Report. pit Report. Nou, een Nou, zonnebril. Die, <laughs> die, had je hem nog niet klaarstaan, ik moet er ja, even om lachen. Ja, maar, nee, zonnebril nodig. Ja, ja zonnebril nodig. Ja. En ja, want het is tijd voor de Pit Reports.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 Hamilton doelt daarbij, daarmee op Stefano Domic Domiciali de nieuwe Formule 1-baas. De gerederde Brit vraagt veelvuldig aandacht voor gelijkheid en gaat voorop in de strijd tegen racisme. Mercedes, Mercedes rijdt ook dit jaar weer met een zwarte auto...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 Wat een mooie single. Hè? Deze van uh, Elton John blijft een uh, klassieker. Je de Your Song een plaat die ook hooggenoteerd staat in de top 2000. De nieuwe single van Suzanne en Freek uh, komt eraan. Hier is goud. Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat dit al het einde was.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 My. Gaat lekker met Suzanne en Freek, want ze hebben weer een uh, nieuwe plaat in die orde. Juist, dat was uh, goud, helemaal goud uh, die single. Het is uh, half vijf geworden, tijd voor het uh, dier van de week. Dat allemaal tijdens de Ik Wil Hem Weken. Klopt, de Ik Wil Hem Weken bij Dierthuis Kennermeland. Vandaar, dat is een actie vandaar daar, nu aandacht voor. Uh, even kijken, de coronacrisis heeft er goed ingehakt, ook bij Dierentuin Kennermeland in Zandvoort.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 op het schoolplein. Voor de allereerste keer. Laat het bel me bellen. Deze jongen komt niet meer verliefd Tot over mijn oren. Onderste boven. Daar dan nog Voor de allereerste keer laat de bel me bellen deze jonge was het enorm populair, de nederpop. En ook uh, dit was zo'n nederpopgroepje... wat toen de tijd heel veel iets gescoord heeft. We hebben het over uh, Circus Custers. En uh, hun grootste was uh, verliefd geniet. Nee, zojuist voor je. was een klein beetje bij het voorjaar. Hè? Het zonnetje schijnt lekker in die Sanfoort.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 En uh, geniet de komende 6 à 7 minuten van de Allen Parsons Project. Noise for a wonderful man that I know you love and I love too. Mr. Alan Parsons.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 Je bent zo jong nog en weet niet wat. van alles hier op het strand. Uh, ja, daar heb je soms geen idee van. Fred, jij ook niet, hè? Geen idee van, joh, wat geen er allemaal op het strand nee, van uh, Zandvoort uh, <laughs> gebeurt. Ongelooflijk. Wat een mooie single, joh, de Rob Nijs en het wet zomer. Nou, we gaan nog even wat Italiaanse muziek erin gooien. We zijn we zometeen weer bij je terug. Met Fred, want hij is er weer. Amo Un solo ti Amo In aria ti Amo Se viene testa vuol dire che basta Lascia oggi ti Amo Io solo ti Amo In fondo buon wow, Uomo dat niet in cuore nel letto, comando En ma tremo davanti al in seno, leven e amo, Zo, zo, Ik weet nog wel hoe we hem vroeger noemden bij de Scenario. Een hele tijd geleden hoor. Ja, ik hoor, 30 geleden dan uh, spreek ik over. Umbetto. Uh, tosti? Nee, tosti. Tosti. Ja. To ja. Umbetto Tosti was dat met uh, T.A.M.O. mol leuke, leuke platen. En dan krijgen we zelf zin in die. Uh, niet tosti's, maar uh, pizza's. Juist, toch? juist. Juist. Hey, goedemiddag. Die goedemiddag. Die hey. Hey. Die ja, open de deur. Alves-Jan komt eraan. Ja. Goedemiddag, Frits. Goedemiddag. Je bent er weer. Gezellig. Ja, we zijn er weer. Ja. Wat ga je vanmiddag allemaal doen vanaf 5 uur? Uh, als het goed is uh, krijgen we iemand uh, in de studio ziet. de Kreese de Gier, uh, Colombiaanse uh, dame. En zij hebben uh, een nieuwe single uitgebracht. Gebracht. Kiero. Kiero betekent. Kiero. Is dat? Ja. Kero uh, Mimuccio, uh, ik hou veel van je. Nee, Kero, Kero, Kero, ja. Uh, sorry, ja, ik is, uh, is het wel ja, vond mij? Ja, nee, dat klopt. Ga rustig door, ik zoek ja. het op. En uh, we gaan nog eventjes bellen met uh, Bob Offenberg over zijn nieuwe single Zij is zo mooi. En Nelis Heesbeen gaan we bellen. En zijn single heet Vannacht ga ik niet meer naar huis. Oké, okay, komt hij uit maar, deze maar, regio maar. of is, uh, is uh, komt hij... Uh, niet uit deze regio, die heesbeen. Uh, ik ken wel een heesbeen uh, uit de regio. Uh, Nederlands heesbeen. Oh, geen idee. Nee, ik maar, uh, ik durf niet, uh, heesbeen is wel die, uh, volgens mij een Haarlemse naam. Dus, uh, nou, nou. Uh, geen idee. Geen idee. Gaan, dat weten we straks. Dat weten we straks, inderdaad. Me. Dat gaan we eventjes vragen. En Stef Horn.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 Klein. Klein. Ja. Klein, maar fijn. Klein, maar fijn. Ja, ja, ja, ik wil je weet nou, uh, allemaal, ja. ja, zegt het. Oké, okay, nee, ja, ja nou, uh, wat nog meer? Ik ben meteen... Uh, nee. Nou ja, en dan uh, hebben we Beb en Bert nog eventjes uh, met de Zijklijn natuurlijk. Dan hebben we nog eventjes lekker wat te klagen. Nou, is... de Zijklijn. Nou, uh, ja. <laughs> Oké, okay, in ieder geval uh, internationale bezetting vanmiddag. Ja, ja, ja. ja. Lekker. Vanaf vijf uur entertainment voor jou uh, via het tv-kanaal uiteraard van uh, CFM... En uh, onder meer de livestream, de app en nog uh, veel en uh, veel meer. Ja, volgens mij uh, kwamen kom, de eerste de... gasten. Ja, de eerste benen, gasten... binnen. Ja, ja. <laughs> met de kleine. Met de kleine. Ja. Dus. Dat is Stef, toch? Ja. ja. Eh? Wie is dat, Stef? Nee, nee, nee oh. dat is... Uh, dat is uh, de Colombiaanse. Ja, de Colombiaanse dame. Oké, okay. hoi. Buenas, Goeiedag. buenas, buenas, todo <laughs> bien?